uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Oud-premier Boris Johnson heeft opzettelijk Britse politici misleid en tegen ze gelogen. Het gaat over Partygate. Dat zijn verschillende feestjes die Johnson bij hem thuis hield tijdens de corona-lockdowns. Vandaag kwam erover een groot rapport naar buiten, zegt correspondent Fleur Lounsbach. Hij misleidde bewust het Britse parlement. Echt een zeer uh, serieuze schending. En eigenlijk is dit rapport nog veel grover dan dat we dachten. Uh, hij wordt 90 dagen geschorst. Terwijl normaal zou dat zo rond de tien dagen zijn. Maar we zien Boris Johnson sowieso de komende tijd niet terug in de politiek... want vrijdag stapte hij zelf al op als Kamerlid. De politie in Brabant heeft het lichaam van een jongetje van zes gevonden. Hij was gisteravond aan het spelen bij een recreatieplas in de buurt van Os... en raakte vermist. Vannacht en de hele ochtend werd er in en om het water naar hem gezocht... en ongeveer een uur geleden werd zijn lichaam gevonden. Hij kon niet zwemmen en is verdronken. Jongeren stellen belangrijke mijlpijlen in het leven uit door het woningtekort. Verzekeraar Egon heeft dat onderzocht. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, belangrijke levensfases. Denk aan zelfstandig wonen, samenwonen of trouwen of een stichten, Ja, dat soort belangrijke levensfases stellen jongeren uit uh, door de huidige woningmarkt. Volgens Egon zijn jonge mensen hierdoor gefrustreerd en minder gelukkig. Ook stellen ze hun eisen voor een eigen plekje bij. Zo gaan ze sneller over hun budget heen of kiezen ze eerder voor een opknappertje. Het overvolle visserschip dat deze week verging op de Middellandse Zee... werd al uren voor de ramp goed in de gaten gehouden door de Griekse kust. Ze stuurden er schepen naartoe en de kustwacht was er zelfs bij toen het daadwerkelijk misging. En dat roept veel vragen op, zegt deze Vlaamse verslaggever in Griekenland. Het is eigenlijk de taak van de Griekse kustwacht om dergelijke schepen te onderscheppen. Uh, en ze naar de territoriale wateren van Griekenland te leiden om dan aan, bo aan uh, boord te brengen of aan de handwal te brengen. En dat is dus niet gebeurd. En dat uh, leidt tot een aantal beschuldigingen dat dit misschien wel met opzet is gebeurd om de mensen buiten de Griekse territoriale wateren te houden. Er zijn minstens 79 migranten verdronken... ...en er worden nog altijd honderden mensen vermist. Het weer, veel zon en warm, 24 tot 28 graden. Later vandaag wel meer wolken... ...en vooral aan de kust koelt het vanmiddag af... ...door de harde wind tot max 22 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A7... ...vanuit Heerenveen naar Hoorn, bij Den oever 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. I scratch my back, and watch me die. Shine a little light upon my soul. I mean anything you want. I may be crazy. But who cares?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 Dat is zoals het gaat. Hier aan de keuken. 106 FM 106.9 FM You feel like? Alright. Come on. Don't stop now. You done did it. Come on. Uh, yeah. Alright. Hold up. Baby. Boy. Like we're sexing. Oh, yeah. Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it, but I know you can. Op 106.9 is zong Zone Ford and Hits. hits. <laughs> I, I was about to stay at home tonight. Yeah, yeah. But my friend wouldn't take no Grab my money, keys and phone, and I was out. So girl, so girl, yeah, I, I saw you standing there across the room. Yeah, yeah. I watch the whole room freeze when you look back at me through the crowd So girl, so girl 6.9 is Zonzee. Zandvoort en... Zij gaan met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Om da te vi vijf, va bene. si doen la parla, miez, <middels> americano. Waarna ze faal sotto luna. Om me te venen, ga ve die, I love you. Papa l'americano. asking Rita, who is it is it true taking off every weekend you and i and our feelings cause the CFM Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é menina que vem, que passa, um doce balanço, ca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 This is Ghosts.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 Vele plaatjes lopen ze rond, halen blote kont. En de jongen weet niet echt meer wat hem overkomt. Het is de zomersoon, de vibe is hot. Zorg dat je bent op de juiste sport. conmigo? Ven a tomar el sol conmigo. Venga, baila conmigo en la playa. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.